Bent u geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog of wilt u zelf eens in een tank rijden? Kom dan dit weekend naar Militrex bij het Oorlogsmuseum van Overloon. In het museumpark is een grote markt en er rijden meer dan 45 militaire voertuigen rond. Kijk op oorlogsmuseum.nl. Op zaterdag 14 mei is de Grebbelini met haar spannende oorlogsverhalen... prachtige natuur en mooie dorpen het decor van het festival Boven Water... Het festival biedt voor jong en oud film, theater, muziek, workshops en rondleidingen. Stap in de kano of op de fiets of beleef een veldslag uit 1940. Kijk op grabbelinie.nl. Mei zit weer in de maand en dat betekent meimaand fietsmaand. Er is keuze uit ruim 500 bijzondere routes in heel Nederland. Maak een culinaire tocht of fiets dit weekend een molenroute tijdens de Nationale Molendagen. Kies de tocht die bij u past op lekkerweg.nl slash fietsmaand. Fiets en geniet tijdens meimaand fietsmaand. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl.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 3,5 minuten over 9. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartiertje is politicoloog Iba Abdote is geboren in Syrië en gaat in op de escalatie van het geweld in dat land. Al 850, tenminste volgens de officiële cijfers, mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Daarna, aandacht voor de vele insectenplagen die in ons land ieder jaar weer steeds vroeger de kop opsteken. En Leen Moraal legt uit hoe we de strijd kunnen aanbinden met de spinselmot. En ja, daar is hij weer, de eikenprocessierubst. En als laatste gast uh, dit uur gaan wij hoogleraar moleculaire stralengenetica Roland Kanaar ontvangen. Hij heeft ontdekt waarom kankercellen die worden verwarmd, gemakkelijker kunnen worden bestreden. Maar u hoorde het al van Mieke, het gesprek ook bij haar thuis van het weekend. Ja hoor. Voetbal in het Nederland slaapt er al een week onrustig van. De confrontatie morgenmiddag in Amsterdam tussen Ajax en titelhouder FC Twente. De inzet, het landskampioenschap. Het wordt ongetwijfeld een zenuwslopende finale... op de inmiddels alweer 58ste grasmat van een uitverkochte arena. Wordt Enschede voetbalhoofdstad van Nederland? Of is het dat misschien al? Want niet alleen de KNVB-beker schittert al een week in de prijzenkast... ook de sterke vrouwen van FC Twente mogen zich sinds donderdag landskampioen noemen. En wat betekent die sportieve Twentse superioriteit voor de regionale ondernemingsgeest? We gaan erover praten met de journalisten Marcel Reuzer en Jan Mededorp. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Ja, ik begin bij Jan Mededorp. U bent werkzaam als journalist in het oosten van het land, onder andere voor RTV Oost. Neemt u ons eens mee in die regionale en plaatselijke voorbereidingen voor dat feest? Ja, dat weet ik niet. Ik organiseer dat feest niet. Nee, uh, maar, maar wat gebeurt er daar? Nou? Wat, wat, wat... De bakker bakt al taartjes, hoorde ik vanochtend ja, op de radio. Maar, in. Dat, dat soort ja. dingen. Ja, maar kijk... De... Je moet je voorstellen, ik heb ietsje aanleiding nodig, dat Twente is, is, is een gebied uh, wat, waar wij ze jarenlang een soort uh, uh, gevoel van, van minderwaardigheid hebben gehad. Nog steeds wel. En uh, in de jaren zeventig hadden ze al kampioen moeten worden, vinden ze van zichzelf. De textiel hebben we gehad. In het westen van het land, jullie, denken uh, dat Twente ook de Achterhoek is. Achterhoek zit ook iets denigerends in. Oh, uh, de mijn moeder he? kwam met Twente hoor, ja. Nou, dan ben jij een van de weinigen die deze van de rivier er nog anders over denkt. Um, en dan in één keer, uh, uh, vorig jaar is dat begonnen. In 2001 hebben ze dan nog de beker gewonnen. Dat was misschien nog een, een, een toevalstreffer. Vorig jaar werden ze gewoon in één keer kampioen. Ja. Dan zie je dus dat uh, mensen van wie je denkt, nou, die, die, dat de ondernemers, politici, die in één keer meedoen, die in één keer herkend worden, die, die, dat, dat heeft zo'n enorme ja. impact. Mensen die als je uit Twente vroeger kwam. Oh ja, achterhoek, ja, ben ik was op vakantie geweest, Winterswijk en zo, weet je wel, zo wordt er dan gesproken. En nu, ik weet van een bekende ondernemer, ik zal je een mooi voorbeeld uh, geven... Ja. Die, die, jullie, die zelfs uh, jij als niet-voetbalkenner waarschijnlijk zou kennen... Gerard Sanderink, Senteik, van uh, Oranjewoud. Die ging in de voetballerij, die woont in Twente... ging in de voetballerij bij de Graafschap en, uh, en Groningen. En op dat moment, en hij had al wat gedaan... Maar op dat moment werd hij door ABN AMRO uitgenodigd in de Skybox in de Arena... Uh, dat vond hij. Hij denkt, nou, nou gaat de wereld voor me open. Dat gebeurt bij een heleboel ondernemers. Mm. Dat gevoel dat ze serieus genomen worden. Dat als je als Twente met, in het, over de A1 of met de trein naar het westen gaat. En er wordt in één keer tegen je gesproken over Theo Janssen... en over Roers uh, en over Peret. Dat is, dat is voor die mensen het is bijna niet uit te leggen. Hoe ja. belangrijk dat is geweest. Veel groter zelfbewustzijn krijgen dus van. En in, nieuwe investeringen, nou ja, dat is natuurlijk wel een mooie, mooie tweede punt. Want daar zijn we uh, zelf uh, uh, natuurlijk ook mee bezig geweest uh, om te kijken wat levert het nou op. Want ooit ja. heeft een voorzitter van de Kamer van Koophandel gezegd... toen er weer eens een paar miljoen werd vrijgemaakt om uh, Twente te promoten... in de rest van, de, van het land en in de wereld. Ja, het allerbeste zou zijn als FC Twente kampioen zou worden. Maar ja, dat gebeurt toch nooit. En uh, daarom moesten dan alle meiden, mooie vrouwen op paarden door uh, landschappen gaan rennen... om Twente een beetje bekend te maken. Maar als je dan nu kijkt dat Twente dat, landskampioen is geworden... Dat niet. Wat heeft dat, wat heeft dat, dat qua werkgelegenheid, qua pecunia, qua uh, uh, toeristen opgeleverd, ja. het valt tegen. Ja? Ja, het valt tegen. En hoe komt dat dan? Nou ja, omdat, dat waarom zou je, ik bedoel, uh, jij houdt niet van voetbal. Uh, ik geloof ook niet dat compaan uh, uh, Peter de Bie uh, in de auto stapt... en direct op vakantie gaat boeken in een Twente... omdat Twente kampioen is, is geworden. Dat is heel Misschien erg is overschat. dat ook wel een illusie om te denken Precies. dat het zo werkt. Ja. Dus Gols heeft wel bijvoorbeeld speciale Twente pakken gemaakt. Maar ja, ik bedoel, je kan maar een bepaalde hoeveelheid bier op. Dus als je ze dan in die blikken koopt, dan koop je ze niet in de flesjes. Je, zou, je gaat naar Twente omdat het daar zo mooi is. Bijvoorbeeld. Laten we eens even overschakelen naar Marcel Reuzen. U bent sportjournalist. Uit de Achterhoek uh, uit, oorspronkelijk. Uit hè? de <laughs> Achterhoek. De dat is niet Twente. Nee, de nee, ja. ja. Achterhoek is Gelderland en Twente is Overijssel. Ja, heel goed. Okay. Ja, maar, dat, uh, mag ik heel even, ja, gaat voordat, ik voordat je al een vraag stelt. Ja, ja. Nee, kijk, uh, volgens mij is dat, uh, de, dat is niet voor niks dat we dat allebei zeggen. Uh, uh, er is gewoon heel veel behoefte aan, om ergens bij te horen, om identiteit te hebben. Daarom is Twente ook zo succesvol en zo belangrijk omdat de voorzitter op Münsterman dat helemaal uit heeft gespeeld. Zeg maar, dat tukker zijn. Oh. En ik, ik begin al met, ik ben een Achterhoek, uh, Achterhoek en mijn clubje is de Graafschap. Dat is gewoon belangrijk voor identiteit. Kijk, vroeger, vroeger hoorde je bij een kerk of bij een zuil of weet ik wat. Dat is allemaal weg. En daarom zijn die voetbalclubs zo belangrijk geworden. Als je ik weet niet of je wel eens naar Twente naar een thuiswedstrijd bent geweest als buitenstaande. Eén Mieke, keer. dan moet je echt een keer doen. Nou, ik wil het als je sociaal cultureel uh, historisch uh, belangstellend bent, nodig mij uit. Ik kom. Nee, ik maar beloofd. het is echt uh, het is echt de hoogmis. Het is het is echt je zult je echt verbazen. Het is echt een uh, bijna een religie. Maar de hoogmis uh, dat is nogal wat de hoogmis. Ik weet dat er heel veel katholieke mensen in Twente wonen. Waar blijkt dat dan uit dat het een hoogmis is? Het is gewoon, een, het is gewoon een, een makkelijke vorm van geloof. Je komt daar samen en je doet niet al te raar. Straks zei de burgemeester van Enschede... Hij heeft helemaal geen noodverordeningen. Ja, ik bedoel, daar. Er wordt, er wordt nog normaal gedaan. Bedoel, in die zin is het succes van Twente ook echt een succes van de provincie. Maar, is het ook het succes van de armoede eigenlijk? Want zo wordt het tegelijkertijd een beetje voorgesteld. Hè? Nee, dat vind ik onzin. Uh, Ajax en Feyenoord en PSV presteren eigenlijk gewoon niet behoorlijk. Nou, dan komen ze hmm. daar uit de provincie opeens boven te Nee, het heeft veel meer te maken met, uh, met een verwachtingspatroon En ook met, uh, met gewoon normaal tegen elkaar doen. En leiderschap accepteren. Ik geef al lezingen in het bedrijfsleven en dan heb ik tegenwoordig een sheet erbij zitten. En daar staat, zorg dat je FC Twente bent. Dus historisch besef, waar kom je vandaan, wie ben je eigenlijk? Daar is Münsterman uh, mee begonnen. Wees er trots op waarschijnlijk? Wees er trots op. En uh, uh, uh, wat, wat is nou de identiteit van, uh, van zo'n zo tukker, van zo'n Twentenaar? Hmm. En daar gaat hij echt niet raar over doen. Maar hij heeft bijvoorbeeld het initiatief om, uh, om uh, zwaar zieke patiënten een speciale plek langs het veld te geven... Hmm. Ja, daar kun je zeggen, daar koketeert hij mee. Dat duurt hij ook een beetje. Maar er is ook, ook nog wel een soort idee van... wij zorgen hier nog voor onze mensen. Voor onze en dat bezig. allemaal om een eind te maken aan dat beeld... Uh, die rampzalige uh, uh, uh, ja, ontploffing natuurlijk. In de vuurwerkramp, 13 mei 2001. Precies. Ik heb er s'nachts hoog Ja, nou ja, precies. Dat, de... dat, dat hoort er erg bij. Ik wil je nog even de gedichtjes ja? citeren... dat kennelijk daar ergens bij, bij het stadion staat... een, een, een gedicht van Willem Willem. Ja, tuurlijk. Het is het eindpunt van de trein. Bijna geen mens hoeft er te zijn. Bijna geen hond hoeft zover mee. Enschede. Ja. ja. Maar dat, dat, dat, dat beeld is, dat klopt echt helemaal. niet. Ja. Nee, maar daar wil men dus van af. Ja, ja nee, en terecht. En, en er staat tegenover dat aan de andere kant... is het gewoon een, een uh, etterende puist. En dat is Ajax, sorry dat ik het zeg, maar het is... de, de, de, de Waarom is dat een etterende puist? Uh, omdat, je, omdat Ajax uh, totaal verdeeld is... En uh, uh, ik, ik had vroeger nog enige sympathie voor Ajax. Ik beschouw mezelf als uh, ik ben sportjournalist, maar ik ben ja. ook een gemiddelde voetballiefhebber. Ik, ik had ook altijd een warm hart. Droeg ik Ajax toe mm -hmm. om vele redenen, omdat ze succes hadden, maar ook mooi speelden. En nu is die, die, die het is gewoon een, uh, hoe noem je dat, een Poolse landdag. Mm. Er is geen chef, niemand, uh, niemand luistert naar niemand. Iedereen uh, schiet elkaar in de rug. Het is echt uh, een Grieks drama, hoor. Vergis je niet. En dat zie je op veld terug. Jan Bedendorf, weer terug naar uh, Twente. Um, je zegt, er is wel veel gebeurd door dat vorige landskampioenschap. Is er voldoende gebeurd? Nou ja, dat kan ik natuurlijk niet helemaal uh, beoordelen. Maar ik heb natuurlijk veel contact gehad met uh, kamers van koophandel, de uh, bureaus voor toerisme, die er allemaal druk mee, mee zijn. En um, ja, daar is het in gewoon in harde pecunia, in uh, bedrijfsleven, wat goed opgeleide mensen wil hebben. Uh, de universiteiten zie je toch nog steeds wat het gros van de mensen die daar gestudeerd heeft, gewoon weer lekker uh, naar, of naar het westen of naar andere delen van het land uh, vertrekt, terwijl die daar moeten blijven. Want Enschede bijvoorbeeld, uh, je had het net over de kampioenschap van de armoe, is natuurlijk uh, van de grote steden, is het natuurlijk wel een stad die qua gemiddelde inkomen gewoon hartstikke laag liggen. En dat ja. heeft weer te wijten aan de gemiddelde opleidingsniveau. Dus dat betekent dat mensen allemaal komen studeren... en vervolgens weer de auto of de trein terug, terugpakken en weggaan. Daar heeft dat landskampioenschap... en dat zou ook wel wonderbaarlijk zijn als dat het geval was... op heel korte termijn hebben we uh, geen veranderingen in ingebracht. En daar zijn wel mensen druk mee. Uh, we hadden het net over de oudste de burgemeester... die dat heel goed in de gaten heeft... om te kijken hoe je dat toch... Ja, hoe je daar beleid op kan uit, uh, uh, los kan laten, dat, dat, dat die zelfbewustzijn dat dat ook zich zeg maar, in, in welzijn en welvaart vertaalt. En is er een andere plaats met een club waar daar waar een voorbeeld van. Nee, te, want te wij hebben is. contact gehad, uiteraard, uh, nou ja, wij, met, uh, met Alkmaar die zijn natuurlijk ook een paar jaar geleden oh. landskampioen geworden. Ja. Uh, op een heel andere manier overigens dan dat, dat in Twente gebeurd is... zoals je net van Marcel gehoord hebt. Daar is het met, <coughs> sorry, met gaan gebeurd. Maar <coughs> we hebben daar contact gehad met de gemeente, met de burgemeester. Die gewoon zegt, het heeft geen cent opgeleverd. Er is, geen, er is niemand meer naar die kazen van ons komen kijken... of hier komen wonen, of hier naar bedrijven komen voeren... omdat toevallig AZ-kampioen is geworden. Maar, nou, het is ook heel moeilijk te meten, hè? Oh, dat ook, Ja. Ja, maar, maar misschien is het dan nog wel gewoon niet, niet mogelijk. Misschien moet je er dan wel mee ophouden. Om nou, te, nee. te proberen om, te proberen om uh, uit zo'n overwinning economisch nut te peuren. Nou ja, nee, economisch nut zeker niet direct meetbaar. Maar ik denk wel dat je... Dat je ja, een onmeetbare iets als zelfvertrouwen Precies. of uh, waar we het net over hadden, dat dat wel uh, stijgt. Dat gaat op termijn, gaat dat 100% gaat dat doorwerken ja. natuurlijk. Mensen die jarenlang, de autoriteit, je, je hebt zelf dat je moeder uit Twente komt, dan weet je dat die autoriteitgevoeligheid daar enorm is. En nog steeds veel meer dan, we zitten nu in Hilversum of in Amsterdam, dat is ongekend. En, dat, en daar hebben ze ook jarenlang gebruik en schuine streep misbruik van, van gemaakt omdat ze waren niks. Uh, Willem Wilmink heeft dat geschreven. Ze, ze, ze, ze konden niks. De textiel die ging weg. Uh, ze zijn uitgebuit, Ze zijn vernederd. En zo'n landskampioenschap... Dat, dat, dat, dat heeft dan voor zo'n regio een enorme impact. Marcel zei net dat het een hoogmis was... Kom kijken, ik ben het daarmee eens. Ik, ik ben is het dezelfde de soort uh, hoogmis als Heerenveen altijd zegt dat hij heeft? Ja, ja Heerenveen heeft dat daarmee te gedaan. vergelijken. Ja, en wat Twente ook heel slim gedaan is, wat volgens mij nog niet zoveel veel... Want we, de hele week gaat het al over deze wedstrijd. Is wat ze heel slim gedaan is, ze hebben de, de supporters heel sterk betrokken in uh, overleg over het stadion... Ik, had, uh, ik heb voor een voetbalblad gewerkt. En had ik uh, uh, bijna tien jaar geleden uh, wekelijks uh, contact met een jongen. En die was uh, de hoofd van vak P. En dat was een... Uh, is een vak P uh, yeah? dus de supporterskern van FC Twente. En Echt? die hebben... Uh, vroeger zorgde Twente supporters ook heel veel voor aanmokken en, en rotzooi en zo. Ja. En wat ze nou gedaan hebben... Deze jongen, die uh, vol met goede ideeën zat... Die, hebben ze, uh, die is nu hoofd supporterszaken. Die hebben ze een pak aangetrokken, zeg maar even. Zijn, als die al getatoeëerd is, zit die... die ja, Zit die, uh, uh, en die ingenieu, oude maten van hem, die he? lachen hem niet terecht in de Nee, helemaal niet. En als Dan ik een keer rotzooi is, als ik er rotzooi is, gaat hij ertussen. Dat is een beetje het verschil. En dat, wat jij zegt, dat autoriteits... Uh, ik vond dat een te negatieve term. Waarom is het raar om te luisteren naar je vader? Of waarom is het luisteren naar iemand die de baas is? Kijk, in Amsterdam krijg je toch al heel snel de middelvinger. Nou, ja, misschien moeten het ook een... weer niet nou. al te zeer uh, veralgemeniseren. In, in Amsterdam heb je ook Amsterdam al, al ik hele leuke dat, men... dat, uh, mensen. Nou, maar, ik, waarom, uh, kijk, in Amsterdam besluit Rick van der Boog de baas te maken. Ja. En, en uh, op het moment dat het kan... Uh, op het moment dat de, dat de situatie daar is, krijgt hij mes in de rug van Kruif en van de Telegraaf. Nee, die man Marcel, is vleug, Vleugellam. Wat ik bedoelde te zeggen is dat de, de, de ouders van de generatie die nu aan uh, zeg maar, wonen en werken en leven, die stonden, moesten met de hoed in de hand gestaan. Als er zo'n textielbron verdreven. Als je het zo, Ja, maar <laughs> zouden niet Dat was heen, ernstig. Nee. Mag ik nog heel even, want uh, je had het over die uh, supporters. Uh, ik heb. Uh, al heel veel uh, toch gehoord over die wedstrijd die eraan aankomt. Nog niet veel over supportersrellen die misschien zouden ontstaan... of confrontatie tussen supporters. Nee. nee uh, ze, wat zegt mij, dat? Nou, er is geen, er is geen uh, uh, historische rivaliteit tussen beide clubs. Oh, dat is het. En er, er is ook geen uh, okay. gelijkwaardigheid nog. Hè? Uh, Ajax, uh, Amsterdam-Rotterdam, Amsterdam-Eindhoven... dat uh, Wrijving, Amsterdam-Utrecht... Maar uh, de, de Amsterdam-Enscheidee, dat bestaat gewoon nog niet. Dus er zijn geen uh, groepen die Kan elkaar... maar zo, hoor. Kan maar zo. <laughs> Want er zijn... Uh... Ik noem ze altijd de eenstelligen. Er zijn altijd een paar honderd eenstelligen die dat willen, zeg ja. maar. Dat, dat ontstaat natuurlijk vanzelf. Ja. Uh, omdat vorig jaar is Twente kampioen geworden. Nu hebben ze dan de bekerfinale gewonnen. En nu weer deze confrontatie. Dus ja, hoe meer uh, directe confrontaties er zullen komen, hoe, hoe, hoe meer dat... Uh, ja, maar ik denk dat het gemoedelijke, het gemoedelijke deel uh, overheerst nog. Plus dat je de jongens die, uh, die vroeger uh, zeg maar dat voor de meeste zijn nu, die hebben nu iets te zeggen binnen de club. Ah, niet ja, niet allemaal natuurlijk. Kijk, wat wel zo is, is dat Twente, uh, als je het over voetbal, hoelikunissen hebt... heb je het over ADO, daar heb je het over Utrecht, daar heb je het over Ajax, dan heb je het over Feyenoord. Maar Twente kon er ook altijd wat van, hoor. Twente heeft ja, een reputatie, daarom. zelfs in Europa, Zeker. dat ze in Frankrijk daar toen uh, ja. de boel een korte kleine geslagen hebben. Ze hebben ze zelfs internationaal eh, vereering voor ontvangen. Ja, niet van mij, maar in die kringen. Alleen, uh, het zou zomaar kunnen als Ajax weer verliest, dat ze dan boos worden... en dat ze dan ja. rare dingen gaan gooien, niet alleen naar de eigen club, maar ook naar Twente. Is er nog een mogelijkheid dat Ajax gaat winnen, <laughs> ja, als ik alle kennis hoor... Uh boos van de week met Van der Gijpen en van Dercks opstappen. En Marcel Reuzen, die schat ik ook als een kenner. Ja, iedereen heeft er verstand van. Iedereen zegt dat Twente gaat, gaat winnen. Uh, ik, ik ken Henny Spijkerman, de assistent van de Ajax Vrijgoed. Uh, die zei me van de week hele andere dingen. Ik, ik zit zelf bij Herikles Adol. Zeg, daarmee zeg ik okay. wat doen, hè? maar Marcel Reuzen ja. nog even. De, de rest van het land zegt wel een beetje. Nou, het, het wordt Twente absoluut gegund. Eigenlijk, iedereen die ja. geen Ajax is, daar wordt Twente het gegund. Er wordt tegelijkertijd altijd wat bij gezegd. nou Dan weet je ook wel van tevoren dat het natuurlijk... in Champions League weer niks wordt met die Dit seizoen is toch ja sorry Marcel, maar ik ben al die wedstrijden meegewezen. Dit seizoen is toch gelul van de aardbei. Ik bedoel, je ziet toch hoe ze in Europa opgetreden hebben. Dat vind ik flauw Peter. Had je even moeten de uitslagen even moeten bekijken En die wedstrijden moeten. Nee, maar dat wordt wel gezegd. Nee, maar dat klopt dus ook niet meer. Kijk hierna Brian Ruiz wordt verkocht, de beste speler, Theo Jansen wordt verkocht Hij gaat nog ergens Ajax ik wordt er sluiten, maar de, op, de, de, de opvolgers staan klaar. Ja. En uh, wij zitten gewoon in een uh, B of C voetballand. We worden leeggeroofd en dat is de realiteit. Het gebeurt met Twente en ook met Ajax. Dus dat is, uh... En ik sluit inderdaad niet uit dat Ajax gewoon gaat winnen. En tot slot, er is. Uh, dat moet ik toch even zeggen. Kijk er is ja. bij elke club heb je cultuurbewakers noemen wij die uh, de mensen die al jaren bij die club zijn en die en er is er eentje bij AIS die ik heel erg zou gunnen is David Ent, dat is de, de, de clubmanager die is al sinds jaar en dag. die heeft nu ook een paar messen in zijn rug gestoken. Dus als ik vol Eén iemand het gun is het uh, David Ent Oké. Okay. Bij deze. Hei nou, nou hoor. Ik Voel me net Jack van Gelder zeg Ja, vol <laughs> je check van, van Gelder, moet je sneller gaan praten ja. <laughs> ja. <laughs> Goed de luisteraars die er niet genoeg van kunnen krijgen... zitten morgen in ieder geval gebakken bij Radio 1... want de NOS zendt de wedstrijd vrijwel integraal uit. En s'avonds de samenvat samenvatting op de tv natuurlijk. Dankjewel allebei, Marcel Reuser en Jan Medendorp. En ik kom een keer, hè? Afgesproken. Die regelt het. Het domino-effect, waarvan in de Arabische lente even sprakelijk te zijn... is voorlopig tot stilstand gekomen. Regimes lijken de oplossing gevonden te hebben om aan de macht te blijven. En dat is heel simpel... Hard terugslaan. Met honderden doden als gevolg, zo ook in Syrië... waar afgelopen week volop werd geprotesteerd... maar waarbij deze demonstraties ook volop uiteen werden geslagen... en er werd dus behoorlijk geschoten. De teller staat volgens de VN in ieder geval inmiddels... op 850 doden en meer dan 8000 mensen maar liefst zijn vastgezet. Over de Syrische opstand, de gevolgen en de kans op succes... gaan we praten met de in Syrië geboren politicoloog Iba Abdo. Woont inmiddels 10 jaar in Nederland, spreekt hartstikke goed Nederlands. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Um, heeft, heeft u nog contact met mensen in het land... Uh, met familie en vrienden ja. bedoelt u? Kan dat uh, dan? Uh, Dat kan. Uh, het hangt natuurlijk wel een beetje af waar ze wonen. Uh, als ze in het zuiden wonen, in, in de steden die nu omsingeld om zijn... dan kan dat niet zo uh, makkelijk. Maar in de gebieden waar mijn familie woont... daar kan ik nog wel uh, telefonisch contact uh, onderhouden... Echt? En dat doen ja. we dan ook wel af en toe niet al te vaak, wetende... Uh, Want dat kan repercussies geven? Precies, ja. Wetende dat de lijnen af en toe, nou ja, af en toe regelmatig uh, worden afgeluisterd. Dus je brengt wel degelijk de veiligheid van de mensen met wie je praat in gevaar als je uh, uh, uh, wat vraagt. En als we... Het er, als we bellen, dan gaat het over hele gewone en normale dingen. Dan praat je niet over de, de politiek. Het nee, is ook een niet hele uh... dubbele gevoel. Want je weet wat er gaande is in het land, maar je praat er gewoon niet over. Ook niet op een versluierde manier? Op een verslui versluierde manier, inderdaad. Hoe ja. gaat het dan? Uh, van ja, uh, uh, wat uh, gebeurt er daar in het zuiden? Of uh, nou ja, wat is, uh, ja, van die hele uh, indirecte Zijn de koekjes zinnen. nog betaalbaar om te vragen als, of ja. de winkels open zijn? Of dat soort dingen? Of, dat of... soort dingen, ja, ja. bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, ja. Ja. En, en voelen de mensen dat ze een kans hebben om het regime uh, omver te werpen? Ik ga, van, ik ga er maar even van uit, maar misschien is dat ten onrechte... dat de mensen die u spreekt... Uh, behoren bij de, de critici van, uh, van de regering. Of is dat niet waar? Ja, dat is niet altijd zo. Want uh, nou, de mensen die ik spreek dan, die zeggen wel van... we zijn er voor eigenlijk, voor het regime. Maar je weet, niet, uh, je weet niet of ze dat zeggen omdat ze dat menen. Of omdat ze bang zijn om dat openlijk zo te ja. uiten, telefonisch. Uh, dus uh, dat is moeilijk vast te stellen, maar... Te, of de mensen kans, uh, uh, de kansen hoogschatten op uh, het verval van het regime. Um, ik vind het lastig. Momenteel gaat het een beetje, is het een beetje aan het inzakken. Uh, afgelopen vrijdag uh, hebben we wel grote demonstraties meegemaakt. Zes doden zijn gevallen. Uh, ondanks dat feit dat uh, Assad had beloofd dat er niet geschoten zal worden. Gisteren, toch? werden wel, werd wel geschoten. In de pers uh, wordt gesproken dat het juist een hele rustige dag was... en dat oh, ja. eigenlijk de Syrische autoriteiten zich een beetje... aan hun credo hebben gehouden, inderdaad. Van, we treden wat voorzichtiger op. Ja, ja. Uh, ook is er uh, aangekondigd dat er een dialoog, een nationale dialoog... zal worden gestart met de mensen, ja. uh, dan vraag ik mij af, uh, uh, als je de oppositie niet toelaat... als er geen partijen zijn in het land, met wie ga je dan praten? Wie is de andere partij? Ja. Uh, uh, wetende ook dat uh, de geloofwaardigheid en het vertrouwen in het regime... de afgelopen acht weken laat staan, elf jaar, uh, zeer is aangetast. Uh, dus de mensen vertrouwen het regime uh, niet op zich woord. En we zijn... Er zijn genoeg beloftes geuit in de afgelopen tijden en niks is daarvan terechtgekomen. Uh, maar ook wat voor punten staan op de agenda, wat zal worden behandeld, uh, waar zal het dialoog over gaan. Ik denk dat het een tactiek, tactiek is om het Westen te laten zien van kijk, wij gaan een dialoog aan met, met de demonstranten. Mm -hmm. En uh, wie zijn dat dan? Want er zijn geen vertegenwoordigers... Voor de, voor de demonstranten. Uh, het regime zegt dat uh, ze een delegatie van de grote steden zullen ontvangen... om met de, met de vooraanstaande personen uit steden te praten. Maar ja, wie zijn die? Wie zijn de, de, de delegaties? En, wa, dan? en waar zou dat dan over moeten waar gaan? Zal dat, waar zal dat over gaan? Dat is de vraag. Ik denk dat het uh, een, een tactiek is, een middel om, om de mensen. om tijd te trekken ook. Uh, ja. Want dat was ook. Uh, dat, wordt, dat werd gevraagd door het Westen, de Verenigde Staten. En uh, uh, ziet uh, de Al Assad nog als een hervormer? Want uh, hij kan nog hervormen. Er kan nog wat veranderen. Uh, we kiezen niet voor de militaire weg. Uh, uh, maar dat is, uh, dat is uh, als, je de, de, de, als je de demonstranten vraagt, is de tijd van de hervormingen voorbij. Ja. Hij heeft al acht weken de tijd gehad om... Uh Iets te doen om iets te veranderen ja. en uh, alles wat hij gedaan heeft wijst erop dat hij geen intentie heeft om te hervormen. Ja. Hij kiest vanaf de eerste dag voor de militaire weg, voor het militair uh, inzet, uh, voor, het, voor het gebruiken van geweld. En ja, wat voor dialoog kan je aangaan als ja. buiten tien tanks ja. staan? Hè? Nou staat er uh, in HP de Tijd deze week een artikel waarin ja. letterlijk wordt beweerd: de dappere demonstranten en hun sympathisanten vormen voor alsnog een minderheid, waarschijnlijk zelfs een Kleine minderheid. Maar ja, wij horen nou eenmaal liever niet... dat een dictator onder zijn volk best geliefd kan zijn. Ja. Um, Herkent u dat? Ik herken het wel. Ja. En het verbaast me ook niet dat dat, dat uh, werd uh, gezegd. Uh, in Syrië zijn uh, enkele groepen te onderscheiden. De, in het artikel wordt gezegd dus dat de regeringsgezinden... Hè, dat die groep... Uh, uh, uh, er is, en dat, dat vormt ook de, meer, de meerderheid. Ze zegt dan ook, ze hebben zich grotendeels afzijdig gehouden van de politiek. En ze uh, accepteren de situatie zoals het is. Okay. Nou, waarom accepteren ze de situatie zoals het is? Um, vol, volgens mij uh, zijn er um, uh, twee redenen. De, de groepen die behoren tot de regeringsgezinden zijn of profiteurs... Ze profiteren domweg van, uh, de, uh, van het regime. Ze hebben politieke en economische belangen. Ze krijgen aanzien. Hè? Dus ze zullen ook tot het einde achter Assad staan. Uh, dus er zijn of profiteurs of er zijn mensen die uh, gewoon uh, volgers noem ik ze dan. Dat zijn mensen die het slachtoffer zijn van het propagandaapparaat uh, van el-Assad. Uh, die zijn geïndoctrineerd. Heeft ook, u heeft er ook heel lang gewoond. Ja. Heeft hier nou bij u ook echt in de, in de woonkamer een portret van Assad? Niet in de woonkamer, want wij waren een familie van, uh, van het verzet. Uh, van de oppositie. Dus dat, uh, een familie... Maar in de meeste mensen ja. in de buurt? Jawel, zeker. Op, op scholen, school? op straten, op winkels, in winkels, uh, uh, overal waar je maar kijkt. Je, hoofd, je hoeft maar je hoofd te draaien en je ziet een, een portret. Dus dat leidt ertoe dat mensen, het, het, we moeten het psychologische effect van, van dat apparaat, het propaganda apparaat, niet onderschatten. Nee. Um, en vandaar dat mensen dus ook uh, uh, uh, weigeren zich aan te sluiten en weigeren, de, de, de andere kant te horen van... nee, ls het is niet die geweldige man, de toffe vent, hè, die ze noemt. Toffe, in de, ja, toffe, toffe vent, vent die, ja. Die, die, die, die hij is, hij, hij heeft een degelijk andere gezicht. Um, dus dat... het is media, onderwijssysteem, alles wordt gecontroleerd. Ja. Dus dat zijn de volgers. En daarnaast onderscheid ik dus twee andere groepen. Dat zijn de mensen die bang zijn. Mm. Bang zijn van de greep van de veiligheidsdiensten. De, de, de, de muur van angst in de trad traditionele woord, zin van het woord is wel... Ingestort. Echter, er is... Uh, en de profiteurs. En de mensen die ervan profiteren. En de, en de maar het gaat erom. Ja. Is het is, is een kleine minderheid, die mensen die er tegen zijn? Want dat zegt, iedereen uh, in ze Irene Zwaan, geloof ik, hè? in de HP De Tijd. Ja. Die heeft daar een groot stuk aan gewijd. Ja. Die zei ook, de meeste mensen vinden het wel een toffe vind. Uh, ik bedoel, uh, de, wij hebben hier in Nederland de neiging over het algemeen om uh, sympathie te hebben voor de... Ja, de mensen die in opstand komen. Mm -hmm. Maar zij zegt, ja, maar het grootste gedeelte van de, van de bevolking... maar u zegt, die, die mensen die bang zijn en die mensen die ervan profiteren... dat is ook een meerderheid? Dat is nog wel een nog meerderheid. Wel, okay. ja, uh, waarom gaan de mensen niet op straat op? Waarom krijgen we geen Cairo-achtige taferelen? Ja. Uh, dat komt uh, omdat uh, door de geef van de veiligheidsdiensten. Ja. Syrië is een land dat bekend staat als het meest repressief regime... van het uh, land in het Midden-Oosten. Uh, Oost-Duitsland, hè, wordt het zelfs mee vergeleken. Ja, maar ja, t, het ja. is natuurlijk als je de andere redenering, namelijk de redenering vanuit Assad doet. Het is natuurlijk ook de enige manier om te zorgen dat je niet als Mubarak onmiddellijk uh, in het ziekenhuis uh, zit met eindeloze corruptieprocessen aan je broek en eigenlijk alleen maar op de vlucht uh, zult gaan. Weinig keus heeft hij eigenlijk. Weinig keus. Hij heeft het, enige het enige instrument dat hij in handen heeft... dat is het militair, uh, militaire uh, oplossing. Dus ja. het inzetten van ja. geweld. Uh, dat is specifiek aan dictatoriale regimes. Hè? Ze de taal van dialoog... Uh, kennen ze niet. Uh, kennen ze niet. Nee. U, u was 13 hè, toen u hier kwam. Hè? U, ja. Uw vader heeft zeven jaar gevangen gezeten. Mm -hmm. hè? Of, onder andere omdat hij in opstand kwam tegen het uh, regime. Jullie zijn hier naar Nederland gekomen. 13, dan ben je nog eigenlijk wel best klein... En nu bent u 23. Mm -hmm. De gemiddelde leeftijd van de, de Syriërs, die zijn ook allemaal heel erg jong. Ja. Ja, uh, voelt u zich nog heel erg verbonden met dit land? Want je bent natuurlijk ook heel erg Nederlands geworden. Ja, uh, ja natuurlijk voel ik me eh? verbonden met, met beide landen eigenlijk. Eh? Uh, zowel Nederland als, als Syrië. En nu vooral door wat er gebeurt, uh, uh, je, je, je kan er niet aan, aan ontkomen. Hmm. Het, het, uh, het volgt je gewoon. In de, ik vind het ook mijn plicht om het te volgen. Want dat, is wel de, de, dat zijn wel de veranderingen waarop we, waarop we lang hebben gewacht. En die we um, ja, die, um, ja, die uiteindelijk, ja, eindelijk veranderingen teweeg gaan brengen. Um, ja, ik voel me zeer verbonden eigenlijk. Ja, met, uh, en, en je bent met waarschijnlijk nooit meer terug geweest in die tien nee, jaar. Nee. Maar stel dat er daar inderdaad een, de, de omwenteling plaatsvindt. Mm. Zou je het dan wel weer terug willen gaan? Om te kijken alleen maar? Uh, ja, definitief uh, niet. Omdat nee. ik hier wel een onderwijs heb gevolgd. En omdat ik hier gewoon uh, gevestigd ben. Ja. Maar ik zou wel inderdaad uh, uh, teruggaan. Ik heb altijd uh, geroepen, om, uh, geroepen van als het uh, begint in Syrië. De, de revolutie dat ik dan terug zal gaan. Om, uh, Tuurlijk, dat gevoel te nemen. heb je, ja <laughs> Ik moet teruggaan. Ja. Uh, maar ik uh, realiseer me tegelijkertijd dat ik hier um, meer kan doen voor de mensen daar dan... Uh, dan als ik uh, ja, Wat kan je doen? Nou ja, uh, uh, de, de media uh, toespreken, de, de, de, okay. de mensen wijsmaken op wat er, wat er gebeurt, uh, contact opnemen met mensenrechtenorganisaties uh, en, en, en dergelijke. Dus de, uh, de publieke opinie hier, uh, uh, nou ja oprecht vertellen wat er, wat er gebeurt. Vanwege ook het feit dat er geen, geen media uh, ja. aanwezig is in het land. Hè? Ja, en het behoorde is natuurlijk dat... daar hebben we het niet uitgebreid over gehad... maar dat de politieke situatie met alle buitenlandse belangen... en de plaats die Syrië natuurlijk in die regio inneemt... naast Israël enzovoort... Mm -hmm. dat het een dermate gecompliceerde situatie maakt... dat een heel simpel oordeel ook niet eigenlijk echt 21 mogelijk is. Hè? Mm -hmm. Klopt, de geopolitieke ligging van Syrië, Syrië is uh, zeer gevoelig. We hebben Israël. Uh, de Golanhoogte is bezet, dus is Syrië is nog in, officieel in oorlogssituatie met Israël. In Egypte hadden we... Uh, David, vredesverdrag, Syrië niet. Dus wat is het alternatief? Mocht Al Assad het regime van Al assad vallen, wat komt er dan daarvoor in de plaats? En hoe zullen ze dan met Israël reageren? Israël, de grote bondgenoot, het kindje van, van de Verenigde Staten, zoals het ook wordt genoemd. We hebben um, natuurlijk ook um, uh, uh, uh, uh, een inval of een optreden in Syrië zal de bondgenoten Iran, Hezbollah en Hamas kunnen Precies. radicaliseren. hoe extreem islamitisch zal het daarna worden? Dus kortom, ja. de belangen uh, zijn gigantisch. En lopen erg ver uit. Ja, maar ik denk niet dat het uh, uh, radicaal islamitisch zal worden. Dat wordt vaak gezegd. Uh, uh, dat hoor ik vaker in, in de laatste tijd. Dat uh, een, een, het alternatief van Al-Assad een, een, een radicaal sunnitisch regime zou zijn. En dat we um, um, een moslimbroederschap of dergelijke... Dat is in Syrië niet, niet aan de orde. Dus daar, daar uh, um, kan het Westen zich... Uh, um, nou ja, gerust meegesteld zijn. De groepering van moslimbroederschap... zoals we die kennen in Egypte... de goede organisatie die diep geworteld is in de maatschappij... dat bestaat niet in Syrië. In de gebeurtenissen van de jaren 80, 82... toen de moslimbroederschap... toen ze in opstand waren gekomen... werd de hele stad Hama met de grond gelijk gemaakt. 30 à 40.000 mensen vermoord. Dus de leden van de moslimbroederschap... of ze zijn vermoord in 82... of ze zitten in de gevangenissen... Waar Waar ze vervolgens ook worden vermoord. Uh, Massamoorden in gevangenissen. als oh, ze zijn het land verbannen, uh, uit het land verbannen. Dus de, de, de organisatie van de moslimbroederschap is zeer uh, uh, uh, uh, uh, versnipperd. En die is bijna niet aanwezig. Er zijn conservatieve groeperingen natuurlijk. Er zijn, die, hmm. die, die zijn overal. Uh, maar, uh, maar daar gaat het nu ook niet over. Hè? Mensen eisen... Vrijheid, eisen democratie. Er, er, er is tot nu toe geen één leus geroepen over wij willen een in, in islamitische staat. Of wij willen een islamitisch uh, uh, rijk. Of uh, salafisten. Uh, al die verhalen. Dat is niet aan de orde. Dat is het propaganda vrijheid. verhaal van, van het regime. Ja, ja, vrijheid. En gelijke rechten. Het beschermen van minderheden. Dat is de essentie van democratie. Hè? De rechten van de minderheden. aan Syrië. Uh, waar, die, die veel in Syrië voorkomen. Christenen. Droezen, Ismailieten. Syrië is een mo mozaïek aan, aan bevolkingsgroepen, ja. eh, minderheden. Eh, die allemaal De Koerden, ja. die allemaal beschermd moeten worden, natuurlijk. Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg over een buitengewoon gecompliceerde situatie. U hoorde politicoloog Iba Abdo. Het ging dus over de escalatie van het geweld in haar geboorteland. En dat is dus Syrië. Dank voor uw komst.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 zong het. het nummer heet The Lazy Song. De laatste jaren kun je er de klok op gelijk zetten. In de lente steekt stevast de eikenprocessierups zijn kopje uit het ei. Met alle gevolgen van dien. Het beestje heeft brandhaartjes die de menselijke huid kunnen irriteren. En daarom moet die worden bestreden. Maar dat is niet zo makkelijk. Dit jaar is hij door de droogte ook nog eens drie weken eerder dan gemiddeld opgedoken. En hetzelfde geldt voor de bladluis, de spinselmot en de paardenkastanje mineermot. Een heerlijk skrebbelwoord, past volgens mij niet eens op, de, op het bord. Het is kortom, de tijd van de insectenplagen. We gaan erover praten met entomoloog Leen Moraal van Altera Wageningen. UR, uh, hè? Dat klopt, ja. UR staat voor Universiteit en Research Center. Oh, Oké. Okay. Goedemorgen, meneer Moraal. Goedemorgen. Ja, ieder jaar hetzelfde liedje, hè? Uh, die eikenprocessie rups. Yeah. Wat, wat is het nou eigenlijk zo lastig om... Wat maakt het zo lastig om hem te bestrijden? Nou, hij zal te bestrijden, alleen uh, ja op welke manier er zijn verschillende methodes die je kan gebruiken. Uh, als je, ja, het is van tevoren niet altijd duidelijk waar hij gaat optreden. En dan, ja, dan is het wel lastig om te bestrijden. Dan zou je bijvoorbeeld uh, een bespuiting kunnen uitvoeren op iets wat je nog niet kan zien. Uh, uh, in een later stadium, als die, als die rupsen groter worden... en nesten gaan maken, ja, dan, dan is het makkelijk. Dus, hè, daar zie je ze. En dan zijn ze makkelijk uh, weg te zuigen of weg te blanden. En dat gebeurt dus ook. Komen er ook vlinders uit die eikenprocessierupsen? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Als die, rupsen, die rupsen beginnen als speldenknopjes. Die zijn echt superklein als ze uit het eitje komen. Ja. Dus in het begin zie je ze ook niet. Dus vandaar dat je ook in het begin niet ziet van... zitten ze wel in bepaalde laanbeplanting bijvoorbeeld. Uh, pas als ze groter worden... ze kunnen zo'n nou, centimeter... Drie woorden of zo, ja? misschien nog iets groter. Ja, en dan nog een keer die nesten vormen. Nou, dan wordt het overduidelijk voor iedereen. Maar al die prachtige vlinders, die missen we dan ook... als we die processie-rups platbranden of wegspuiten? Ja, nou, je moet niet denken aan hele mooie vlinders. He? Nee, het zijn een beetje grauwe, grauwe beesten... die ook nog een keer s'nachts vliegen, dus die, daar zie je niet veel van. Maar hebben ze ook nut, die, die eikenprocesierups? We doen het nu steeds alsof... Het zijn toch ook schepselen godsverdorie? Moeten we die nou alleen maar verdelgen? <lacht> ja, nou ja, voor sommige beesten hebben we zoveel last dat je ze ik toch liever kwijt bent. Wat is die last? Die last? Nee, eh, ja, die, ja, ja, ja, die, die, die rubs hebben irriterende haren. Niet, niet dat ze klein zijn. Daar kun je ze gewoon vastpakken. Maar pas later krijgen ze irriterende haren. En dan, uh, ja, als je gevoelig bent... Uh, is ook nog Een, een, een, een individuele uh, gevoeligheid speelt een rol. Maar dan kun je toch echt wel... Ik ben zelf ook gevoelig. Wow. Uh, als ik met, met die beesten werk, dan, zit, dan kan ik soms helemaal onder de bulten zitten. Ogen gaan. Het is ja, gewoon ja. een vervelende beest. Maar hebben ze nut? Nut? Wat is nut? In de natuur spreek je niet over nut. Oh, nee? Nee, ze zijn er. En iedereen probeert zijn plekje te veroveren. Iedereen leeft ten koste van iets anders eigenlijk. Ja, maar dus... luister, we hebben ook wespen. Die zijn ook vervelend. Die steken, mieren, muggen. En toch, uh, ja, die zijn er gewoon. Je, moet, je kan ook zeggen, je moet er gewoon maar mee leven. Het bestaat, het is niet altijd fijn. Maar ja, dat is je moet mee, mee leven. leven. Ja, nou, dat is natuurlijk hier, hier wel lastig met deze beest. Kijk, er zijn ook plaaginsecten. Nou, kijk, wat is een plaag, he? Dat die vaak zou kunnen stellen. Uh, nou, er zijn ook plagen... Uh, die mensen vervelend vinden, maar die, de, die, die niet echt gezondheidsproblemen veroorzaken. Dit beest is toch he, al, die, al die kinderen die over, over fietspaden, uh, langs die bomen... als je er niks aan zou doen, ja, die ja. komen met de bult op school aan. Dus dat, dat kan je ze niet aandoen. Dan doe ik nog één poging. Ja. Kun je er niet iets goeds mee doen? pepperspray van maken of zo? pepperspray, ja. Nou, ik wil, de beest is al een tijd in Nederland. En, en uh, uh, de laatste jaren worden er steeds meer uh, nieuwe methodieken bedacht... Om, om die rups te bestrijden. Maar bestreden... Uh, dat moet hij. Ja. Nee, maar dat je er iets goeds mee doet. Dat je zegt, ik... Er, ik, ik oh, zo bedoel je. Je ja, wens ja, ja, ze op ja. een goede manier ja. aan. Ja. Hè? Dus Het is zo indrukwekkend, die, dat spul wat zij hebben. Geloof dat er, uh, jaren later uh, heb je nog last van of zo. Nou, dus, dat dan, klopt, dan denk uh... ik, nou, dat is een enorm krachtig goedje. Daar moet je iets mee doen. Ja, ja, ja. Ik zie de toepassing nog niet meteen. Okay. <laughs> zijn er ook milieuvriendelijke manieren om die beesten te bestrijden, Of is het inderdaad verdeligen, verdeligen, verdeligen? Nou... De milieuvriendelijke manier is toch wel het uh, zuigen of het branden. Dan voeg je niks toe aan het, aan het milieu. Zuigen betekent gewoon letterlijk stofzuigen erop. En, ja, en daarna in de vuilniszak en de brand erin. Ja, je hebt tegenwoordig zelfs de crematoria. Oh ja, waarbij... crematoria. <laughs> ja, ja. ja. Waarbij, uh, de crematoria. Zo? Waarbij de hupsen van de boom worden gezogen. en meteen in een klein kamertje uh, worden verbrand. Oh. En, waardoor je een, een hoopje as overhoudt. Wat je ook heel makkelijk kan wegwerken. kan je gewoon in oh. de vuilnisbak gooien. En dan krijg je geen glazen met de partij van de dieren? Uh, nou, volgens mij niet. Nee, nee, nee. Waarom Nee, nee, niet dan? nee. Nou ja, het is toch een vervelend beest. En uh, die wil je oh, toch dat niet... dat vinden ze uh, daar ook? Ja, ja, dat vinden ze daar ook, denk ik wel. Oh, ja. Hoopt Ja. ja. ja. ja. Nou, nou, maar goed, zeker. We, niet, niet alleen de eikenprocessie-rups uh, is in het nieuws. We hebben nog de bladluis, de spinselmot en de paardenkastanje-mineermot. Wat doen deze vrienden precies fout? Nou kijk, dan heb je het over, over weer een ander type plaag. Daar ja. heb je niet echt uh, problemen mee in de zin van gezondheidsproblemen. Maar die vormen ja, een soort van overlast zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, Bladluizen, die scheiden honingdauw af. En, en, en hè, veroorzaken plak op je auto of op je, uh, je tuinmeubeltjes. Ja. Dat is vervelend zeg maar. Mensen ja. willen dat eigenlijk ook ja, niet. Ja, maar luister als dat alle argumenten zijn, dan zijn we snel klaar. Dan houden we ook volgens mij alleen maar afstand over. Ja, nou ja. Maar die meeste worden natuurlijk ook niet bestreden hoor. Niet zoals de proces. En die spinselmot, wordt, spinselmot? Spinselmot. wordt ja. die bestreden? Ja, kijk, er is ook zoiets. Uh, uh, sommige mensen uh, die in de buurt van zo'n park wonen, waar veel spinselmotten zitten, of in een eigen tuin soms. Hoe ziet die ja, spinselmotten eruit voor alle. Uh, Jantje Betons die luisteren, die zeggen we weten niet wat, wat, waar het over gaat. Hoe ziet u Nou, je... de mot zelf, ja, die zie je maar heel, heel weinig, uh, omdat die, die, die leeft maar heel kort. Dat is een klein wit vlindertje met zwarte stipjes. Een heel mooi, heel mooi motje eigenlijk. <laughs> maar de verschijnselen die de rupsen maken, die zijn wel uh, heel erg bekend. En dat zijn die grote webben die in oh. struiken en bomen hangen. En met name in wilg, want er zijn verschillende soorten spinselmotten. Er zit er een op kardinaalsmuts, in de duinen bijvoorbeeld. En al die kardinaalsmutsen die daar staan, die ook ingesponnen. Ja. Maar de mooiste is uh, de wilgerspinselmot. Oh. Die maakt uh, een, een echt wit blinkend spinsel. En als het blad allemaal weggeveet is door de rupse... dan staat daar een boom te blinken in het zonnetje. Zo fantastisch mooi, alsof Christo uh, die boom heeft ingepakt, zeg maar... Dus dan moeten we eigenlijk koesteren, die spinselmot. Nou, met die spinselmot is het zo van... Uh, Sommige mensen genieten ervan, die vinden het ja. Hè, dat is, mooi, dat is mooi prachtig. Ja. En andere mensen lopen er met de grote bogen omheen van... Want ja, er hangen wel kilo's rup, ze hangen daar weer tussen. Dus ja, die hebben, ja dat is toch zoiets van... Het is een beetje uh, buiten aards bijna. Oké, okay, en de paardenkastanje mineermot. Ik begreep dat u deze naam zelf heeft uh, uh, gegeven aan deze mot. Ja, nou ja, in, uh, de beest kwam in 198. 90, voor het eerst in 1990 uh, kwam je in Nederland binnen, zeg maar, vanuit uh, Zuid-Europa. En uh, ja, die manifesteerden zich echt meteen heel erg uh, Op de groot. Breed. Ja. En dus je had een naam nodig en dan wil je eigenlijk een functionele naam. Een naam die meteen iets zegt over het beest. Op welke boom die zit en, nou ja, en, en dat hij mineert. Hè. Dat betekent dat hij zich uh, in het blad graaft, oh, mineert, okay. een mijn maken. Oh, ma okay, ja. en, en dat het een mot is. Dus het is een lange naam, maar het dekt wel alles wat hij nou ja, voor staat. Zeg maar. Doet u dat vaker, insecten een in Nederlandse naam geven? Ja, dat gebeurt al vaker. Uh, uh, meestal hebben insecten alleen maar een Latijnse naam, maar soms als ze het een... Als een beest een plaag wordt, dan heb je behoefte aan een Nederlands naam. Nee. En, nou ja, dan ga ik tegen de inspectie zeggen, brand die en die plat. Nou, nee, nou, nee. Dan, kranten heel moeten heel ook erg, een naam hebben natuurlijk. Ja, ja we doen heel ja. erg een bestrijding hoor. Heel, je hoeft ook vaak niks te doen. Uh, maar toch heb je behoefte aan een Nederlandse naam. En een van, de, een van de namen die ik ooit gegeven heb... dat was de Eiken die Die Eiken doodmaakte in een bepaalde periode. In de jaren 90. Maar het was een prachtkever. Het was een prachtkever. Precies. Je hebt... Wa waarom was het een prachtkever? Nou... Je hebt uh, uh, de groep van de prachtkevers. Dat zijn uh, kevers die metallic... Uh, uh, ja, die metallic achtig aandoen, zeg maar. Hele felle kleuren en ook nog een keer... Heel, een modern heel... beestje. Ja, zo. <laughs> Ja, ja. Ja, nou ja, hij kwam toen ook voor het eerst voor. Eigenlijk tenminste in, in die mate dat we een, na een Nederlands naam no nodig hadden. En... Uh, maar de naam vanuit het Duits vertaald uh, en de Eiken prachtkever genoemd. Maar toen bleek er al een naam te zijn? Ja, en, dus ik werd op mijn vingers getikt uh, oh. een half jaar later van uh, meneer Morau, U heeft uh, een ne nieuwe Nederlandse naam geïntroduceerd voor een naam die er al was. Ja? En nou ja, ik had alle literatuur eigenlijk al wel bekeken, nooit een Nederlandse naam tegengekomen. Het Groen Smalbuikje, dat was de naam. Het Groen Smalbuikje? Ja, dat, dat vind ik een he? veel leukere naam. Heel leuke naam. Nou. Ja, ja, maar het zegt niks. Gaat het dan over een hagedis of gaat het over een, een sprinkhaan? Wil, dat zegt niks, toch? Nee, maar het is wel een lieve naam. Ja, dat wel. Groene Smalbuik. <laughs> <laughs> maar goed, nou, dat zijn dus, dat zijn dus ja, zaken die u ook tegenkomt. Eh, dat een hele nieuwe beest, of tenminste, die hier ja, nog niet. En, uh, dat gebeurt ja, is dat zo? Ja. Als je kijkt naar de plagen, kijk wij monitoren plagen, insectenplagen vanaf 1946. Als je kijkt naar de eerste decennia zeg maar, en vergelijkt dat met de laatste decennia, dan zie je een wereld van verschil. Sommige plagen uit de jaren 50 bijvoorbeeld zijn compleet verdwenen. Wat dan? Nou, de Dendebladwesp uh, bijvoorbeeld. Dat was een plaag, uh, jarenlang een plaag op de Veluwe. Uh, die bestreden is en mm. niet daardoor verdwenen. Maar dat beest is gewoon, ja. Nou, dat hebben we inderdaad een... al een tijd niet gezien, moet ik nee. zeggen. <laughs> Toen we daar op attent maken. Nou ja, er zijn wel meer beesten. De Douglas die bestaat nog steeds. Uh. Maar hij kwam vroeger echt massaal voor. Dus het zou ook kunnen dat die eigen uh, processierupsel over tien jaar dat dat helemaal geen punt meer is? Het zou kunnen, maar ik uh, vrees het ergste. Oh. Het, het wonderlijke is, de beest is ooit in Nederland uh, eerder geweest, in 1878. Ja. Uh, daarna niet meer. Toen in 1991 werd hij weer voor het eerst gesignaleerd bij uh, Heelvarenbeek. Toen waarschuwden we met elkaar, met elkaar nog. Hè, wij entomologen van, heb je het al gehoord, Ze zit het nesten bij Heelvarenbeek. Ja. Ja. Als je nog materiaal wil hebben, vlinders uitkweken... Europa ja. voor ja. de collectie. af, ja, precies. Nou ja, uh, zo van dat we dat nog mochten meemaken... Ja. Nou ja, niet weten. En dat is, en is een blijvertje. Daar ben ik eigenlijk wel overtuigd. Want ja. hij beweegt ze nog steeds noordwaarts uit. Dus hij, ja, hij zit hier uh, helemaal goed. En, alleen, ja. <laughs> het is jammer. We hebben het een beetje om gevraagd ook wel. Hè? Het, is ook een, het is niet alleen klimaatverandering. Het is ook een, een kwestie van cultuur. Het is ook een beetje een cultuurvolger. We, we, we, we leggen steeds meer eikenlanen aan. In plaats van populiere uh, lanen bijvoorbeeld. Dus, oh, okay. uh, en we maken de snelwegen voor het beest eigenlijk wel... Ja. En die eiken die naam, hebt u niet zelf bedacht? Um, moet ik nou. even nadenken. Nou. Uh, nou, in combinatie met, al met collega's. Okay, nou, ja. goed. Hartelijk, uh, hartelijk dank. Wij zijn weer een hoop <kug> wijzer geworden. U hoorde Leen Moraal als entomoloog verbonden aan Alterra Wageningen UR. En dan weten we nu wat dat betekent. Het ging dus over de insectenplagen die dit jaar vroeger dan anders zijn uitgebroken... ten gevolge van de droogte van de afgelopen weken. Dank je wel. Dat kankercellen door verhitting gevoeliger worden voor bestraling en chemotherapie, dat was al bekend. Maar nu hebben wetenschappers van het AMC en het Erasmus MC ook ontdekt hoe dat precies gebeurt. Door tumoren te verhitten wordt een belangrijk reparatiemechanisme van DNA-schade uitgeschakeld. Waardoor de kankercellen beter reageren op straling of een chemokuur. De bevindingen staan deze week te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift... en dat heet Proceedings of the National Academy of Sciences, USA. gaan we over praten met Roland Kanaar... hoogleraar moleculaire stratengenetica in het Erasmus... en leider van het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het was kennelijk al bekend dat verhitting... Uh, uh, uh, ja, belangrijk was voor het, uh, voor het bestrijden van dit soort dingen... Aan u de taak, of heeft u die zichzelf gesteld, om te denken, goh, ja hoe zit dat dan in elkaar? Ja, wij zijn uh, geïnteresseerd in uh, basale processen die in cellen gebeuren. Voornamelijk basale processen die te maken hebben met het repareren van DNA-schade. dat is een belangrijk proces. En wij hebben nu uitgevonden hoe het komt dat warmte helpt bij... Um, de reparat bij het, uh, het beter maken van kankertherapie, dat gebaseerd is op het aanbrengen van DNA-schade. Mm -hmm. U moet zich voorstellen dat uh, als we even kijken naar niet-tumorcellen, onze mm -hmm. normale cellen in ons lichaam, die staan uh, bloot aan DNA-beschadende stoffen. Uh, zuurstof bijvoorbeeld, hè, dat hebben we nodig om energie te maken in onze cellen, maar het is ook een reactief molecuul wat DNA-schade aanbrengt. En, uh, met de afgelopen warmteperiode worden we blootgesteld aan de rook van barbecues bijvoorbeeld. En dat beschadigt ook DNA. Oh. Dat is niet zo erg, want on, al onze cellen in ons lichaam hebben reparatiemechanismen. Die verzetten zich daartegen. Die, die zorgen dat als er schade optreedt, dat dat ja, uh, goed, wordt gerepareerd. Het is belangrijk, want uh, er treden wel honderdduizend beschadigingen op in elke cel in ons DNA per dag. He, dus dat, om dat functioneren van die cellen goed te laten verlopen... Dus er moet moet wordt die permanent schade, gerepareerd. Moet die schade gerepareerd worden. Um, maar als we nu kijken naar kankercellen... veel van de therapieën die gebruikt worden om de kankercellen te remmen en te doden... zijn gebaseerd op het aanbrengen van een heleboel DNA-schade. daardoor gaan die cellen dood. dood. He, dus ja. de bestraling, de röntgenstralen, die zorgen ervoor dat schade... Chemo. Uh, chemo zorgt daarvoor. En in dat geval... Zijn die DNA-reparatieprocessen die uh, in de cel aanwezig zijn, die werken die therapie natuurlijk tegen. Die moet je, ja? niet hebben. Die moet je dan juist niet hebben. Nee. En um, het is jarenlang bekend dat warmte die uh, anti-kankertherapieën die gebaseerd zijn op het aanbrengen van DNA-schade, bevordert. Hè? Patiënten die met warmte en chemo of radio worden behandeld. Die hebben over het algemeen een langere overlevings. En hoe breng je die warmte dan aan op die plek die mm -hmm. waar je wezen moet? Ja, dat is. Uh, daar zijn ook uh, heel veel technische ontwikkelingen aan de gang om dat te doen. Want wat je zou willen doen natuurlijk is de warmte zo gericht mogelijk mm -hmm. aanbrengen, hè, zo dicht mogelijk bij de tumor. Um, en dat gebeurt met de magnetronstraling. Gerichte magnetronstraling. Dus ja. je ligt gewoon in een apparaat waar die straling gewoon zo. Ja. Ja, ja. Want er zijn toch ook, je hebt toch ook alternatieve therapieën die gebaseerd zijn op, op warmte. Dat mensen dus helemaal in een soort. Ja, in een soort... Die, die heb je ook, maar, maar dat is eigenlijk een heel ander, ander, uh, okay. een ander proces. En niks mee te uh, uh, ja, het is, Maar zo op deze manier is het ook wel, uh, wel gevonden. Hè, dat warmte belangrijk is bij genezingsprocessen, mm -hmm. was in de oudheid al bekend. Egyptenaren, Grieken. Uh, maar als we kijken naar de wat meer moderne westerse geneeskunde... dan uh, is dat eigenlijk bij toevallige observatie uh, gevonden. En dus moest u gaan uitzoeken hoe het nou in elkaar zat? Ja, zo, zo, zo zitten wij, en hoe elkaar, zit het in wij in elkaar. Leek het nog te snappen of uh, houdt het uh, vrij snel op? Nee hoor, e, e, dat, dat, dat, is, uh, dat is prima te snappen, denk ja. ik. Hè? Uh, het mooie van onze ontdekking is juist dat hij voorspellingen doet, die we ook getest hebben... over welke nieuwe medicijnen we eigenlijk zouden moeten combineren met die warmte... om de therapie nog beter te maken. En uh, wat we ook graag zouden willen doen, is de therapie zodanig maken dat de patiënt daar minder last van heeft. Want als je u zegt dat het gaat met een soort magnetronstel, dat, uh, dat je zo'n behandeling ondergaat, voel je dat dan? Je voelt, je voelt warmte in sommige plaatsen in je lichaam, ja. Ja, maar niet, niet, niet de straling zelf. Hè. Nee. En, en de magnetronstraling is heel anders als de uh, röntgenstraling. Hè. De röntgenstraling maakt het DNA kapot. De magnetronstraling die doet niet veel met cellen in het lichaam, behalve ze warm maken. Ja. En wordt deze methode al toegepast? Ja, dus, dus hyperthermie. Ja. dat is de naam voor deze ja. uh, uh, anti-kankerbehandeling. Hypertermie wordt toegepast. Uh, er zijn uh, klinische onderzoeken geweest die hebben aangetoond... dat dat uh, uh, voordeel heeft voor patiënten. En het wordt uh, op drie plaatsen in Nederland uh, toegepast. Het instituut Verbeten in Tilburg, mm -hmm. uh, het AMC in Amsterdam... en het uh, Erasmus MC Daniel den Hoed. En de, deze ontdekking, hè, dat u zegt, we, we wisten het al... maar nu weten we ook hoe het komt. Wat, wat biedt dat nog voor perspectieven voor de toekomst? Ja, dat is, uh, dat is, een, dat is een goede vraag. En dat is eigenlijk de belangrijke impact van het onderzoek. En dat laat ook gelijk zien dat als je begrijpt hoe dingen werken... kan je, de, kan je een volgende logische stap maken. Um, het blijkt dat um, dit DNA-reparatieproces... dat door de warmte wordt geremd... Dat, is al, uh, dat werkt al niet meer goed bij een kleine groep patiënten... die een specifieke vorm van borstkanker hebben. Um, Gebaseerd daarop is voor die kleine groep patiënten... een experimenteel medicijn op dit moment aan het ontwikkelen. Um, die medicijnen heten uh, parpremmers. Um, en die parpremmers brengen een soort DNA-schade aan... waarbij die tumorcellen van die kleine groep patiënten... die schade niet meer kunnen repareren. Omdat wij nu hebben aangetoond dat wat warmte doet... eigenlijk hetzelfde doet wat in die tumoren van die kleine groep patiënten al aan de hand is... betekent dat dus dat dat medicijn wat voor die kleine groep patiënten is uh, uitgewerkt... we ook kunnen toepassen bij een veel grotere groep patiënten. Want we hoeven niet, uh, die patiënten hoeven niet die zeldzame mutatie mm -hmm. te hebben... die die kleine groep borstkankerpatiënten heeft. Want wij kunnen die cellen op dezelfde manier zorgen... dat ze dit DNA-reparatieproces mm -hmm. geremd hebben door ze te verwarmen. En dat betekent dus dat uh, een medicijn dat ontwikkeld is voor een kleine individuele groep patiënten... Mm -hmm. nu toegepast kan worden in een veel bredere groep patiënten. Mooi, ja. Een ingewikkeld proces... Toch helder uitgelegd. Hartelijk dank. U hoorde hoogleraar moleculaire straden genetica van het Erasmus MC. Dat is Roland Karnaar. Het ging dus over het onderzoek waarin duidelijk wordt... hoe warmte helpt bij het bestrijden van tumor. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Straks na het nieuws van 10 uur, zijn we bij u terug. Met kunsthistoricus Willem Baas. We gaan het hebben over Anish Kapoor. Een uh, Brits-Engelse kunstenaar die op dit moment in het Grand Palais... In iets enorms heeft neergezet. Leviathan. Pieter Steins verzorgt de boekrubriek en ook nog aandacht voor de Mona Lisa. Want ze zijn bezig om de botten van de Mona Lisa op te graven. In Florence. Tot zometeen.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 En over de mogelijke oplossing. Maar er is ook nog zoiets als gezag en informele machtspositie. Straks in Trotskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.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 Geld lenen kost geld. De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Dit is Radio 1.